Uit mijn vorig verhaal weten jullie, meisjes en jongens, dat we in een moordend heet moeras een chromofant ontmoet hebben, een nog onbekend dier. Jammer genoeg, of moet ik zeggen gelukkig, heeft die ontmoeting s'nachts plaatsgevonden, zodat we van het monster enkel de roodgloeiende ogen te zien hebben gekregen. Dankzij de koelbloedigheid van Coralis waren we in geslaagd de aanval van de gevaarlijke krommefant af te slaan en het beest op de vlucht te drijven. Ik vertel je nu hoe het verder gegaan is. Vrienden, aan dat gevaar zijn we op het nippertje ontsnapt. Ik dacht echt dat ons laatste uur geslagen had. Ja, het heeft ook niet veel gescheeld, weet je. Als Coralis niet op het uitstekend idee gekomen was dat Monster met zijn flitslicht aan het schrikken te brengen, had het een echte ramp kunnen worden. Eén ding is wel jammer. Wat? Dat we de kromefant zelf niet te zien hebben gekregen. Ja, dat is waar. Maar ik heb wel zo'n gloeiende ogen gezien. En verdorie, op zichzelf waren die al angstaanjagend genoeg, hoor. Ja, je schijnt iets uit het oog te verliezen. Haha, Wat, koralis? Ik heb het fototoestel niet alleen laten flitsen, maar ik heb daarbij ook drie opnamen gemaakt. Verdraaid, hij heeft gelijk. Maar ja, als het meevalt, hebben we drie foto's van onze geheimzinnige kromefant. Als dat waar kon zijn, mensen. Ja, we moeten afwachten of de opnamen gelukt zijn. Hè? Maar uh, ik wil graag weten wat we nu doen. Wachten? tot de nacht voorbij is. Ja, daar wou ik het nou net over hebben. Het is mogelijk dat die van terugkomt. We moeten de wacht houden. Dat spreekt vanzelf. Laten we een beurtrol opstellen. Hmm. We zijn met z'n vieren, als we Marleen tenminste niet meereken. Zeg eens Coralis, waarom zou ik niet meetellen? <lacht> Omdat ja. je meisje bent natuurlijk. Och zo. En kan ik soms mijn maandje niet staan? Nee, nee, ik eis dat je me behandelt zoals het hoort. En ik wil ook mijn wacht staan. Goed, goed, goed, dan zijn we met z'n vijven. Het is nu elf uur. Als ieder van ons anderhalf uur de wacht haalt, komen we mooi rond, want om half zeven morgenochtend is het klaarlichte dag. Ja, laten we dan een goede indeling maken. Wie houdt de eerste wacht? Om beurte hielden we de wacht met als enig wapen het fototoestel. Als de chromofant of een ander gevaarlijk dier mocht komen opdagen, zouden we het met behulp van het flitslicht makkelijk op een afstand kunnen houden. Maar onze nacht in het moeras verliep zonder incidenten. Toen de zon opging, waren we alle vijf tamelijk goed uitgerust en weer volkomen fit. De vraag was nu wat we verder zouden doen. Wel vrienden, ik geloof dat we al bereikt hebben wat we wilden. We weten nu al zeker dat er in dit gebied kromme voorkomen. De kans is zelfs groot dat we foto's van het monster hebben en dat is meer dan ik verwacht had. En dus stel ik voor naar onze Indiaanse vrienden terug te gaan. Ja, alles zal er natuurlijk van afhangen of mijn opname geslaagd zijn. Zelfs als ze niet geslaagd zijn, ben ik heel tevreden. Ik weet nu immers zeker dat de krommefant of uh, voerhoe, zoals de Indianen hem noemen, nou ja, echt bestaat. Ja, ja, ja, dat wel, William, maar veel meer ben je eigenlijk niet te weten gekomen. En als die foto's mislukt zijn, dan sta je nog even ver als vroeger. Ja, maar professor, ik heb ook niet gezegd dat ik het opgeef. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, ik ben vastbesloten naar dat moeras terug te komen. Later dan. Ik zal er een speciale expeditie voor uitrusten. Ik geloof dat je gelijk hebt, William. Om een grondige studie van die krommefant te kunnen maken, moet je die nieuwe tocht ook grondig voorbereiden. Ja, nu, dan doen we wat William voorstelt. We maken rechtsomkeer en gaan naar onze Indiaanse vrienden terug. Ik zal echt blij zijn uit dat verdomde moeras te komen. De hel moet een paradijs zijn in vergelijking met die verschikking. <laughs> eh, goed, dan pakken we onze spullen bij elkaar en gaan de weg terug. Tegen de middag raakten we uit het moordend moeras. Zoals afgesproken waren onze Indiaanse vrienden op ons blijven wachten. Ze stelden geen enkele vraag over onze avonturen met de cromofant maar leidden ons vlug en veilig weer naar hun dorp. Ze waren zichtbaar opgelucht uit de nabijheid van het cromofantengebied weg te komen. In het dorp bedankten we hen, namen afscheid en keerden definitief terug naar onze duikende eend. We bereikten ze om vier uur middags en gingen aan boord. Ik vind het fijn weer het dek van de duikende eend onder mijn voeten te voelen. Ik ook? Maar toch had ik voor geen geld ter wereld dat avontuur willen missen. Ja, ja mooi, maar hè. nu we het achter de rug hebben, keren we terug naar het kamp. Ik breng de motor aan de gang. Zet er spoed achter, professor. Ik brand van ongeduld om de foto's te ontwikkelen. Ja, maar daar hoef je niet mee te wachten tot we in het kamp zijn, William. Kan het nu al? Natuurlijk, we hebben het nodig bij ons om foto's te ontwikkelen. En in het vooronder van de duikende eend kunnen we een donkere kamer inrichten. Dan wacht ik geen minuut langer. Help ik een handje? Ja, dat zou ik op prijs stellen. Goed, dan trekken we ons in het vooronder terug. En ik breng mijn duikende eend naar het kamp. Daar gaan we! Toen we het kamp bereikten, waren William en Coralis nog altijd foto's aan het ontwikkelen. We lieten ze rustig betijen en wachten in het kamp op het resultaat. Ik ben toch benieuwd naar de uitslag, weet je? Ik ook. Ik vraag me af of die kromifan er echt uitziet zoals William hem beschreven heeft. We zullen het vlug weten, want daar zie ik Coralis uit het vooronder komen. En daar heb je ook William. Hé hey jongens, wat is het geworden? Is het meegevallen? Dat laten we je meteen zien. Ja, uh, hier zijn we met onze opname. Ja, laat zien. Mm, erg duidelijk zijn de foto's toch mm, Nee, Nee, heel veel is er niet op te zien. Ja, maar dat komt omdat ik niet de gelegenheid gekregen heb om het fototoestel scherp af te stellen. Maar toch ben ik tevreden. De foto's zijn wel vaag en onduidelijk, maar je kan er heel wat uit opmaken. Mag ik ze zien? Alsjeblieft, ja. Ah, ja, ja, ja. Eerlijk gezegd, veel zie ik niet. Nee, maar bekijk de eerste foto. Hm? Hier zie je toch duidelijk de ogen en de donkere omtrek van de kop. Oh ja. Hm? ja, en die lijkt inderdaad op een krokodillenkop. Juist, en hier heb je de tweede opname. Ja, die heb ik genomen op het moment dat de kromme van zich omdraaide om er vandoor te gaan. Juist, en daardoor kregen we hem in profiel te zien. Zie je? Kijk, hier zie je ziet toch duidelijk hm? de dikke bult op zijn ja, rug. Hè? Ja. Dat klopt toch met de voorstelling die we ons van dat bier gemaakt hebben. Ja, de kop van een krokodil en een bult terug zoals bij een dromedaris. En als je de derde foto bekijkt, dan zie je de cromofant in de rug. Zie je hem? En zo lijkt hij inderdaad op een olifant. Waardoor bewezen is dat onze heilige voerroep werkelijk een soort combinatie is van krokodil, dromedaris en olifant. En dat de naam kromefant uitstekend gekozen is. Ik denk dat je tevreden mag zijn, William. Dat ben ik ook, ja. Ja, de, de opnames zijn wel niet scherp, maar ze bewijzen overduidelijk dat het hier om een totaal onbekende diersoort gaat. Daar zal de wereld van de wetenschap van opkijken, denk ik. Wat wil je nu verder doen, William? Ik begin met een artikel te schrijven over onze eerste kennismaking met de Kromefant. Waarschijnlijk zal dat alleen al de belangstelling van de wetenschappelijke wereld opwekken. En de nieuwsgierigheid van de andere biologen. Maar juist, en daardoor zal het niet moeilijk worden de nodige gelden bij elkaar te krijgen om een nieuwe expeditie te financieren. Jammer genoeg zullen wij aan die tweede jachtpartij niet kunnen deelnemen, William. Als alles meevalt, zal ze volgend jaar plaatsgrijpen. Oh, oh, oh, dan zitten wij al lang weer in Europa. Dat is jammer. Ja, ja, maar we mogen niet klagen, hè? Wat we in die korte tijd van Brazilië gezien hebben, is veel meer dan ik ooit verwacht had. Als ik je goed begrijp, om januari betekent het dat we vandoor gaan. Hadden we ons niet voorgenomen een wereldreis te maken, Marleen? Jawel. Haha, wel nu, dan moeten we verder. Ja, dat vind ik ook. We hebben hier een geweldige tijd doorgemaakt. Maar toch zou ik graag kennis willen maken met de rest van de wereld. Ik begrijp het en ik zal niet proberen jullie te weerhouden. Hm? Ik hoop alleen maar dat we elkaar in de toekomst uh, nog eens ontmoeten. Dat hoop ik ook, William. Wanneer reizen we verder? Ik denk van morgenochtend op te stijgen. Met welke bestemming? Ja, dat staat nog niet vast, maar ik denk dat we in één druk naar de oostkust doorreizen... ...om van daaruit onmiddellijk de grote sprong over de stille oceaan te maken. Dat wordt een lange tocht. Oh, ik geloof niet dat het een ernstig probleem wordt met mijn duikende eend. Wel, vrienden, dan stel ik voor... ...er voor onze laatste avond dus een gezellig feest van te maken. Haha, graag, William. We maakten er inderdaad een prettige avond van, maar lieten het toch niet te laat worden. Onze avonturen in het oerwoud hadden ons flink vermoeid en de volgende morgen wilden we bij het eerste uur vertrekken. Het gebeurde ook zo, en na hartelijk afscheid genomen te hebben van William King en zijn helpers, steeg onze duikende een de lucht in. We zetten koers naar de Stille Oceaan, waar ons ongetwijfeld nieuwe avonturen te wachten stonden. Enkele uren later verlogen we al boven het blauwe water van de Pacifiek. Wat zou je ervan denken als we naar beneden gingen om een eindje te varen? Laten we dat doen, ja. Ik heb genoeg van dat vliegen. En als we varen, kunnen we aan dik onze benen strekken. Zo denk ik er ook over. Goed, dan dalen we. Neem ik het nu van je over, professor? Ja, want ik ben erg stram geworden door zo'n uur lang mijn duikende in te besturen. Ik ga luchtjes scheppen aan dek. Ga met je mee, ik ook. Mm, zie eens hoe rustig de oceaan is. Er zijn bijna geen golven. En nergens is er een schip te zien. Ik geloof niet dat dit deel van de oceaan druk bevaren wordt. Nee. En er liggen ook geen belangrijke eilanden in de buurt, geloof ik? Nee, alleen onbelangrijke koraalriffen en zo. Maar als ik me niet vergis, zie ik in de verte toch een vaartuig. Waar zie jij dat, Marleen? Daar, recht voor ons uit. Oh ja, nu zie ik het ook. Wacht, ik haal de verrekijker. Het ziet er zo'n vreemd schip uit. Het is te ver van ons vandaan om het duidelijk te kunnen zien, maar ik durf er bijna mijn hoofd op verwedden dat het een oorlogsschip is. Een oorlogsschip, ja, dat zullen we dat dadelijk weten. Zie je wat meer met die kijker? Mm, maar, oom, waar heeft gelijk. Het is werkelijk een oorlogsschip. Laat mij eens kijken. Hier, ga je gang. Volgens mij is het een torpedobootjager. Maar ja, ik zie nu duidelijk de kanonnen. En zal ik jullie nog wat anders vertellen? Ah, hm. Het komt met hoge snelheid recht op ons afgesteven. Fijn, dan kunnen we het van dichtbij bekijken. Ja, ja, ja, ja, ja maar ik vind het niet zo prettig. Maar waarom niet, oom Januari? Omdat ik vrees dat het ons in nieuwe moeilijkheden brengt. Ik zie niet in waarom. De oceaan is toch van iedereen, zou ik denken. Nee, hey, met die oorlogsschepen weet je nooit. Het schip moet er een geweldige vaart op nahouden. Zie eens hoe dicht het al genaderd is. Ik begin zo waar te geloven dat het ons opgemerkt heeft en op ons toekomt. Ja, zie je nu wel. Ik vraag me af of we er niet beter aan doen weer op te stijgen en de platen poetsen, nu we daarvoor nog tijd hebben. We mogen niet op de vlucht slaan om januari. We misdoen niets door hier rustig te varen. Ik, ik zou het doen om alle moeilijkheden te vermijden. Laten we rustig doorvaren, dat kan best meevallen. Het is een schip van de Amerikaanse marine. Die mensen hebben het ongetwijfeld op ons gemunt. Zie eens, er knippert de licht. Ja, ja dat moet een sein zijn. Wat betekent het? Ik ken niet zo goed het morse alfabet. Het blijft flikkeren. Moeten wij geen antwoord geven? Ja, maar hoe zouden we dat kunnen, als we die scène niet begrijpen? Dat schip komt nog dichterbij. Oh, onvoorzichtig. Straks overvaart het ons nog. Kijk eens, er komt een man met een toeter bij de reling staan. Wat jij een toeter noemt, is een megafoon, Marleen. Ze willen met ons praten. Ja, wat kunnen ze ons te zeggen hebben? Ja, dat... Ah, ah. Ahoy, lief uw motoren stil te leggen. Ik herhaal, lief uw motoren stil te leggen. Daar heb je dan. Ik geloof echt dat we een domheid begaan hebben door er niet van door te gaan toen we daarvoor nog tijd hadden. We kunnen beter doen wat ons gevraagd wordt op. Ja. Coralis! Ja? Leg de motoren stil, wil je? Oké. Okay. En nu zullen we eens luisteren naar wat ze willen. Uw vaartuig voert geen vlak. Welk is uw nationaliteit? Wij komen uit Europa. Wat doet u hier? Wat een nieuwsgierige vent? Het gaat die lui toch geen bliksem aan wat we hier doen? Wij herhalen onze vraag. Gelieve ze te beantwoorden. Wat doet u hier? Wij maken een reis om de wereld. Wat Dat hebben we nog niet duidelijk bepaald. U bevindt zich in verboden zone. Ik heb altijd gedacht dat de oceaan van iedereen is. En dat iedereen er vrij op mocht varen. Wij moeten uw vaartuig in beslag nemen. Nu nog mooier. Ja, wat verbeelden die kerels zich. Denken ze soms dat de hele oceaan van hen is? Ze strijken een motorsloep. Het is mijn. Ik vind het ongehoord. Maar als die kerels denken dat ze Januari zo vlug te pakken krijgen, hebben ze het toch verkeerd, hoor. Wat zouden wij tegen een torpedobootjager kunnen beginnen, oom? Dat zal ik eens laten zien. Vooruit, Piet en Marleen naar binnen. Waarom moeten wij de kajuit in? We tuiken onder. En laat ons daar maar eens achterna komen met uw motorsloop. Piet, sluit de kajuit af. Corallis. Breng de motoren weer aan de gang. Oké. Okay. De motorsroep is gestreken om januari. Over enkele minuten kan ze hier zijn. Laat ze maar doen, meisje. Wij duiken lekker onder. Is alles klaar, Coranis? Klaar om te duiken. Daar gaan we dan. Ik wou dat ik het gezicht van die mannen kon zien. <laughs> ze zullen wel raar hebben staan kijken toen ze onze duikende eenzage ondergaan. Dat zullen ze zeker niet verwacht hebben. In elk geval zijn we veilig weggekomen. Daar ben ik nog niet zo zeker van. Waarom niet? Ze kunnen ons toch niet achterna komen? Een motorsloop is geen onderzeeër. Een torpedobootjager beschikt over allerlei moderne apparaten... waarmee ze ons onder water kunnen opsporen. Hey, daarmee heb ik geen rekening gehouden. Uh -huh. Zouden ze ons werkelijk blijven achtervolgen, denk je? Nu we zo stiekem zijn vandoor gegaan, zullen ze dat beslist erg verdacht vinden en de zaak willen ophelderen. Ja, maar met een beetje geluk ontkomen we wel. Ik vrees van niet. Dat oorlogsschip is veel sneller dan onze duikende een. Nou ja, we zien wel. Wat is dat? Wil je geloven dat het dieptebommen zijn? Willen ze ons tot zinken brengen? Ik vermoed dat die als waarschuwing bedoeld zijn. Ze willen ons weer aan de oppervlakte krijgen. Oei. Maar dat klinkt anders al dichtbij. Ja, verdorie, het wordt gevaarlijk. Leg de motoren stil, Coralis. Als we geen enkel geluid maken, raken ze misschien ons spoor kwijt. Ik weet dat het niet helpt. Ze weten goed genoeg waar we zitten. Zijn dat nu manieren, zo zomaar te willen kelderen? Oei, oh, dat was dichtbij. Als het zo doorgaat, zullen we wel gedwongen worden weer boven water te komen. Laten we nog even wachten. Ik kan niet aannemen dat die lui ons tot zinken willen brengen. Er zal toch zeker geen oorlog uitgebroken zijn terwijl wij in het oerwoud zaten? Toch wel, nee. Uh, toch is er iets onbegrijpelijks aan deze geschiedenis. Geen enkele natie heeft het recht zomaar in volle oceaan schepen te praaien. Laat staan ze te bombarderen met dieptebommen. schijnen is daarboven tot één keer gekomen te zijn. Ze bestoken ons niet langer. Oh, we mogen ons er niet door laten misleiden. Ik geloof nooit dat ze de jacht zo gaan opgeven. Ja, ze wachten waarschijnlijk gewoon af tot we vanzelf boven water komen. Ze weten ook wel dat we hier niet eeuwig kunnen blijven. Zwijgen ze allemaal? Heb je iets gehoord? Me dunkt van wel. En nu hoor ik het ook. Het klinkt als een getik. Die dieptebommen zullen onze duikende eend toch niet beschadigd hebben? Nee, het komt van ergens buiten, de duikende eend. Waar heb je ze weer. Kijk eens, kijk eens naar boven, door de koepel. Kijk, fors mannen. Dat is ook weer iets waar we geen rekening mee gehouden hebben. Heb ik het niet gezegd dat we die Amerikanen niet mochten onderschatten? Hoor ze maar tikken. We kunnen ze toch moeilijk uitnodigen onze duikende eend binnen te komen, hè? Lach er niet mee. Ze willen ons duidelijk maken dat we niet kunnen ontkomen en dat we moeten opstijgen. Als we nog dieper duiken, kunnen we ze misschien van ons afschudden? Hoe diep kan onze duikende eend eigenlijk gaan om januari? Niet veel dieper. Mijn toestel is niet op een grote druk berekend. Ze schijnen ongeduldig te worden. Ja. Die ene kerel, die wijst nadrukkelijk naar boven. Ja, ik vrees dat we moeten toegeven. Als we koppig blijven, zullen ze misschien hardere middelen gebruiken om ons te doen aan. Uh, ik heb de indruk dat we ons lelijk ingedraaid hebben. Hoe zullen die kerels van de zeemacht ons ontvangen, na alles wat we geprobeerd hebben om te ontsnappen? Nu zullen ze zeker denken dat we buitenlandse spionnen zijn. Oh, het is best mogelijk dat ze mijn duikende eend verbeurd verklaren... en dat wij zelf in de gevangenis belanden. Ja, hoe het ook afloopt, wij zullen aan het kortste eind trekken. Ah, ik zit geweldig verveeld met het hele geval. Het zal deze keer niet zo makkelijk gaan... om te ontsnappen als destijds in Europa. Vertraait! Straks slaan ze het plexiglas nog aan diggelen. We moeten naar boven om januari. Ja, er zit niets anders op. Wacht, wacht, wacht. Ik breng die kikvorsmannen aan het verstand... Dat we ons gewonnen geven. Ogenblikje. Ja, wat is er, Coralis? Alles is nog niet verloren. Ja, maar hoezo? Als we het verstandig aanleggen, kunnen we misschien nog ontkomen. Ja, maar hoe dan wel? Door onmiddellijk de lucht in te gaan, zodra we boven water komen. Maar ja, Coralis heeft gelijk. Onze tegenstanders zullen misschien alles verwachten, maar zeker niet dat onze duikende één de lucht ingaat. Oh, we moeten het proberen. Ja, je hebt gelijk, maar alles hangt af van wat die maar doen. Als ze in de buurt van onze duikende één blijven, of er zich aan vastklampen, zouden we ze lelijk kunnen verwonden. Dat knap ik wel op, Oontje. Ik zal hen duidelijk maken dat we opstijgen als ze zich een beetje verwijderen. Ja, we kunnen het riskeren. Dan zal ik mijn beste beentje voorzetten. Wacht maar. Hé, hey, jongens! We geven ons gewonnen. We gaan naar boven. Maar jullie moeten weg. Weg. Ze scheiden het gewoon gesnapt te hebben om januari, want ze zwemmen weg. Ja, goed. Dan brengen we de motoren aan de gang en duiken op. Laten we alvast onze veiligheidsgordels aangespen. Het zal nodig zijn, geloven. Ja, als we ongedeerd de lucht in geraken, is er geen probleem meer. Dan kan die torpedobootjager ons niks meer maken. Zijn jullie klaar? klaar? Klaar? Ja, daar gaan we dan. Het ging sneller en vlotter dan we verwacht hadden. Toen we een eindje van de torpedojager boven water kwamen, ging onze duikende eend ook meteen de lucht in. Met topsnelheid liet oom Januari haar dadelijk in oostelijke richting vliegen, zodat de torpedobootjager het nakijken had. Voor de Amerikaanse bemanning van haar verrassing bekomen was, zaten we al mijlen ver van de oorlogsboten vandaan. Ook nu was ons avontuur goed afgelopen.